Theophilus North, een roman van Thornton Wilder... tot hoorspelserie in 26 delen bewerkt en vertaald door Josephine Sue. Deel 11, de geschiedenis van Mrs. Keefe. Biedt zich aan. T. The Theophilus North, Yale 1920. Leraar aan de Raritan School in New Jersey van 1922 tot 1926. Geeft bijlessen Engels, Frans, Duits, Latijn en Algebra...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 Een enkele keer ging Ted naar beneden naar de zogenaamde leeszaal, waar wel eens een kaartje werd gelegd en door de bewoners een beetje gekletst. Daar ontmoette Ted op een goede dag Albert Hughes, een broodmagere jongen van de jaar of 25, die kennelijk tot het soms heel vervelende type behoorde, dat men in de wandeling gevoelig pleegde te noemen. Hij was klein en tenger, met diepliggende ogen onder een hoog gewelfd voorhoofd, en kleedde zich graag wat artistiek, zwart fluwelen jasjes bijvoorbeeld, en een zwierig geknoopte zwartzijde das om zijn magere nek. Hij vertelde Ted dat hij in Boston was geboren, en dat hij daar een technische high school had doorlopen, en dat hij al zijn vrije tijd besteedde aan zijn hobby, de kalligrafie, oftewel het schoonschrijven, en dat hij heel veel afwist van de lettertypes, die door alle eeuwen heen gebruikt werden op... Grafzerken. Hij bleek elk lettertype, ook elk handschrift, feilloos te kunnen namaken. Maar dat niet alleen. Ook een handtekening, of die nu van George Washington of van Edgar Allan Poe was, kon hij zomaar vlot neerschrijven. Meneer Noord, schrijft u eens wat op, een, een, een gedichtje of zo, hè? En, en ook uw handtekening, ja? Um, even denken. Uh, ja, ik schrijf iets in het Frans. Ik ken geen Frans, maar, maar dat hindert het niet. Wacht, hier, hier heb je pen, papier. Dank je. Plazir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Nu mijn handtekening. Voilà. Albert bestudeerde het een paar minuten heel ernstig. nam toen zelf de pen ter hand en schreef... De heer Theodor Theophilus no, moet tot zijn spijt meedelen dat hij die en die avond verhinderd is, kom, kom maar, zodat hij geen gehoor kan geven aan de vereren de uitnodiging van de gouverneur van Massa. Tueset, Hante. Uh, handen asjeblieft dat is niet geloven. Het is exact mijn handschrift. En dit, hè? Ja? Dit is nou de manier waarop Edgar Allan Poe het geschreven zou hebben. Oh, wacht. Zijn handtekening ook nog. Alsjeblieft. Oh. Ja, ik schrijf graag zoals hij. Ik voel me erg aan hem verwant. Mensen, hè? Die, die zeggen ook dat ik op hem lijk. Kunt u zien dat ik op hem lijk? Uh, ja, maar wat u kan, zou hij niet gekund hebben, neem ik aan. En toch hebben we heel veel gemeen. We zijn ook alle twee geboren in Boston. En hij heeft veel geschreven over grafzerken. Ik ben dol op grafzerken. Hij, hij is mijn lieveling zo duur. Wat doe je hier in Newport? Oh, Zo'n beetje hetzelfde als in Boston. En zeker meneer Forsyth zag toevallig een paar gedichten van Edgar Allan Poe... die ik nageschreven had. En ook een alfabet dat ik gemaakt had in verschillende lettertypes. Oh ja? Ja. Hij zei dat hij architect was met een kantoor in Newport. Hij uh, bood me een heel goed salaris aan als ik voor hem wilde werken. Nou <laughs> ja, ik heb ja gezegd. En wat doe je nu precies voor hem? De, de belettering van, van gebouwen: postkantoren, stadhuizen en zo. Oh, wacht eens. Ik zal je nog eens iets laten zien. Dat heb ik hier in mijn briefjes. Kijk. Hier heb ik een vel persoonlijk briefpapier van de gouverneur. Moet je opletten, hè? Ja. Nou schrijf ik de zogenaamde uitnodiging van de gouverneur waar jij zogenaamd voor bedankt. Ja. Alsjeblieft. Is dat het handje van de gouverneur? Ja. Ik heb veel gewerkt voor hem en voor zijn ambtenaren. Dat is leuk, hè? Hm. Je mag het houden hoor. Dit is maar een grapje. Doe je dat soort werk ook voor Forsyth? Uh, niet vaak. Wel, wel iets dat erop lijkt. Albert Hughes was eigenlijk niet zo'n boeiende jongen. Oh, hij was niet onaardig, maar op den duur verloor Ted toch zijn belangstelling voor hem. Totdat... totdat hij Albert weer een keer zag zitten schrijven in de conversatiezaal. Zit je te doen, Albert? Mag Wat? ik eens zien? Oh, oh dit. Och, uh, niks bijzonders beetje onzin. Gewoon, ik vind dit leuk, hè? O oh, ja, las kijken. Het was de kopie van een brief van de beroemde historicus George Bancroft. Leuk, hè? Nog op mooi oud gemaakt papier ook. Ja, waar zijn de originelen van die brieven? Mr. Forsythe heeft een enorme collectie. Hij zegt dat hij advertenties zet om ze op te kopen van de eigenaar. Ja. De 19e eeuw is een tijdperk dat mij ook erg interesseert. Oh ja? Ik heb alleen niet het geld om zulke interessante brieven van intellectuelen uit de vorige eeuw op te sporen. Oh, jammer. Natuurlijk heb ik ook niet het geld om ze te kopen. Ach, ik rom me wel eens rond bij uitdragers mm. en tweedehands boekwinkels, maar... ...veel is er niet bij. Nee, nee. Jammer. Daar? Zet, ik ben het. Moori, de nachtportier. Oh, wat? Nou, ben je nou gek geworden? Morrie, het is drie uur in de morgen. Weet ik, weet ik, ja. Maar jij bent toch een vriend van die jongen Hoeks van kamer 32? Nou, vriend. Beetje groot woord hoor. Is er wat? Nou, de jongen in de kamer naast hem heeft daar beneden gebeld. Hij zegt dat Hoeks nachtmerries heeft. Ja, kreunen. Uit zijn bed vallen en zo. Oh, ik kom. Ted trok zijn badjas aan en liep naar nummer 32. Morrie had het licht aangelaten en de deur stond op een kier. Toen Ted binnenkwam, zat Albert op de rand van zijn bed met het hoofd op zijn knieën. Het toonbeeld van ellende. Hij tilde zijn hoofd op, keek Ted aan met nietziende ogen, staarde wat in de ruimte en liet zijn hoofd weer zakken. Ted keek rond. Elbert had weer iets van Edgar Allan Poe zitten kopiëren. En op het nachtkastje stond een half lege fles met het etiket... Dr. Quimby's slaapsiroop. Dat ging erbij zitten. Albert, Albert, wakker worden. Word wakker, Albert. Wacht. Zo, dat zal je goed doen. Koud. Mm. Albert, word nou wakker. Hallo uh -huh. Ted. Er is niks aan de hand. N Nachtmerrie. Albert, kom nou overeind jongen. Lopen moet je. Mm. Vooruit, de gang op. Lopen. Diep ademhalen. Nee, niet slapen. Uh, sorry uh. Albert. Ik sla niet graag, maar je moet wakker blijven. Kom op. Ze liepen of liever strompelden de gang op. En Ted zulde hem minstens een kwartier op en neer. Het hielp. Ziezo, daar zijn we weer. Hé, hey, niet zitten. Blijf nou staan en hou je vast aan de muur. Ja, ja, zo is het goed. Diep ademhalen, Albert. Nou, vertel eens. Wat zijn dat nou voor nachtmerries? Leven begraven. Ik kan er niet uit. Niemand hoort me roepen. Ach, zeg, slik je elke avond die siroop? Ik kan niet slapen. Ik wil ook niet slapen, want dan komen zij. Maar ik moet slapen, want anders dan maak ik fouten in mijn werk. En dan trekken ze weer af van mijn salaris. Nou, Albert, luister. Ken je dokter Addison? Uh, Addison, uh, nee. Nou, waarom nou niet? Hij is hier de YMCA-dokter. Ga naar hem toe en vertel hem alles. En um, Albert, lees even geen Edgar Allan, boy, hè. Dat is niet goed voor je. Al die spelonken en grafzerken. Nou, jongen, denk je dat je nu rustig kunt slapen? Ik weet het niet. Zal ik je een verhaaltje vertellen? Ja. Ja, Ted. Doe je dat? Ik vertel je iets in een taal die je niet verstaat. Je moet maar denken dat het over mooie, lieve dingen gaat. Dr. Edison gaf Albert wat slaappillen en Ted raakte me even uit het oog. Hij had het druk met lesgeven. En het beetje vrije tijd dat hij overhield, besteedde hij aan het zoeken naar een eigen flatje. Hij wist precies wat hij hebben wilde. Een grote of twee kleinere kamers, een badkamer en een kookgelegenheid, liefst twee hoog en met aparte opgang, zodat hij kon komen en gaan zonder dat hij op zijn vingers gekeken werd door de huisbaas. Op een goede dag vond hij precies wat hij zocht. Hij zag de aparte trap, zag het bordje te huur en belde aan bij een Mrs. Keef die beneden woonde. Er werd opengedaan door een magere, wantrouwige vrouw van in de vijftig. Wat wenst u? Goedemorgen, mrs. Keefe. Hebt u een flat te huur? Ja en nee. Voor hoe lang zou u het willen huren? Oh, misschien voor de hele zomer, als het me wat lijkt. Hmm. Bent u alleen? Wat voor werk doet u? Ik ben tennisleraar bij het casino. Mijn naam is Ted North. Gaat u geregeld naar de kerk? Hmm, ik ben nog niet zo lang in Newport. Ik was hier in dienst gedurende de oorlog... Fort Adams. ...en ik ging toen altijd naar de avonddienst in de Emanuelkerk. Wat zoekt u eigenlijk precies en wat wilt u betalen? Ted vertelde wat hij zocht en dat het 25 dollar per maand mocht kosten. Hmm. Het is nu nog bewoond, maar ik heb ze opgezegd. Over twee weken moeten ze eruit. Vindt u de huidige bewoners niet prettig, Mrs. Keeve? Ach, ik weet niet wat ik van ze moet denken. Ze slapen hier niet... Ik moest het bed eruit halen van ze. Het is een soort kantoor geworden met een grote tafel erin. Ze zeggen dat ze architecten zijn. Uh, Hebt u last van ze? Nou, nee. Maar ik vind ze ongezellig. Nou, het is een praatje over het weer of zo. Ik weet ook niet waar ze vandaan komen. En dan die lucht, hè? Lucht? Wat voor lucht, Mrs. Keef? Oh, een soort van chemisch luchtje. Het hele huis stinkt ernaar. Het vreemd allemaal. wel. Mag ik de flat even zien? Oh, natuurlijk, meneer Noord. Graag zelfs. Komt u maar binnen. Meneer Forsyth, neem me niet kwalijk dat ik u stoor... Maar deze heer hier wil de vlek graag even zien. Ik dacht dat we afgesproken hadden dat die bezichtigingen alleen om twaalf uur vanmiddag zouden zijn. Belangstellenden komen nou eenmaal op de tijd die hun het beste schikt, meneer. Daar kan ik niks aan doen. Nou, komt u dan maar binnen als het niet anders kan. Ted stapte binnen in een grote zonnige kamer waar alleen een grote tafel in stond en vier mannen op een rij, alsof het de militaire inspectie gold, pink op de naad van de broek. En de kleinste. Het was Albert Hughes. Ted deed net of hij gek was en begroette hem hartelijk. En Albert mompelde wat onverstaanbaars. Ted liep door om de flat verder te bekijken. Voor de open ramen hing een waslijn waar velle papieren waren opgehangen om te drogen. De vellen waren geverfd in een mooie lichtbruine tint. Je zou kunnen zeggen een antieke tint. Ted wist het zeker. Dit zaakje stonk... Op meer dan één manier. Dit was het elfte deel van Theophilus Nolls. Een roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde René Frank, Elsje Scherjon, Gila Vrijzen, Kees van Ooyen, Willy Bril en Paul van der Lek. Techniek Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie Marlies Cordia. Een roman van Thornton Wilder, tot hoorspelserie in 26 delen bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 12. Het vervolg van de geschiedenis van Mrs. Keef. We hebben gehoord hoe bij Ted in de YMCA een 25-jarige jongen woont, Albert Hughes, wie handschriften en handtekeningen kopiëren kan die niet van echt te onderscheiden zijn. Albert vertelt dat hij in dienst is bij de architect Forsythe, voor wie hij de belettering verzorgt van openbare gebouwen. Ted ontmoet deze Forsythe heel onverwachts als hij op zoek is naar een eigen flat. De eigenaresse, Mrs. Keef, laat hem namelijk een ideaal flatje zien dat nog 14 dagen bewoond is, maar daarna vrijkomt. Als Ted de flat bekijkt, blijkt Mr. Forsythe daar zijn kantoor te hebben en Albert bevindt zich onder de vier man personeel. Ted ziet ook hoe daar velle papier te drogen hangen... die kunstmatig antiek gemaakt zijn met lichtbruine verf. En hij ruikt een vreemde, zure, chemische lucht. Ted vertrouwt het zaakje niet. Ook al gedraagt hij zich tegenover Forsyth als een domme, vriendelijke aspirant huurder... die niets in de gaten heeft. Mrs. Keef, ik neem aan dat meneer hier genoeg heeft kunnen zien. Ik wil graag weer aan het werk. Oh, maar natuurlijk. Ik ga al... Nog even kijken of die kast daar in de hoek lekker diep is. Huh? Oh, sorry. Nee, Blijf daar. Oh, zal ik even helpen oprapen? Nee, nee, nee, nee dat, dat doet pas... mijn personeel wel. Gaat u liever weg. Uh, uh, u doen. ook, mrs Schief. Mrs Schief, kunnen we even praten? Ja, natuurlijk, nog hè. Nog even iets regelen. Net toen of ik wegga. Huh? Het spijt me, Mrs. Keefe, maar ik vind het geen goede flat. Het zou maanden duren voordat ik die vieze lucht eruit heb. Bedankt voor de moeite. Dag, mevrouw. Maar waarom doet u dat nou, meneer Norris? Denkt u soms dat er iets niet klopt? Oh, dat weet ik wel zeker. Het zijn vervalsers. Maar ze verval zich geen bankbiljetten, maar oude geschriften. In die kast zag ik wel twintig exemplaren van het strijdlied van de Republiek... ...persoonlijk ondertekend door de dichteres Julia ward Howe, ...die tachtig jaar geleden in Newport woonde. Nee toch, maar dat is een hand. En door haarzelf ondertekend en van een opdracht voorzien. Voor mijn lieve vriendin, voor de edelachtbare en Ga maar door. Lieve hemel, moet ik niet naar de politie gaan, meneer North? Mrs. Keeve, ik zou het niet doen. Ze doet niemand kwaad. Zelfs als ze honderd namaakbrieven verkopen van George Washington, dan raken ze ze toch alleen kwijt aan mensen die er geen verstand van hebben. Wat, wat moet ik doen? U moet niet laten merken dat u ze doorhebt. Het is een kwaadaardig volk. Laat het maar even zo. Ik verzin wel wat. Oh, meneer North, help me alsjeblieft. Ze betalen 30 dollar per maand, maar u krijgt het voor 25. Ach. Ik zet de bedden weer terug en ook nog een paar leuke meubeltjes, alstublieft. Ik doe mijn best, Mrs. Keef. Hé, hey, hallo, Albert. Wat kan ik voor je doen? Toch niet weer een nachtmerrie, hè? Ga zitten. En Nee, nou niet snotteren. Ik heb er geen zin in. Je weet het. Je hebt het allemaal gezien. Wat weet ik? Ze, ze hebben me bedreigd. Ze zeggen dat ze mijn rechterhand zullen, zullen verminken als ik het aan iemand ver, ver, vertel. Ah, Albert, Albert... Hoe komt het nou toch dat een nette Amerikaanse jongen als jij in zo'n wespennest terechtkomt? Wat zou je moeder daar wel van zeggen? Ik dacht eerst heus, heus dat ik openbare gebouwen moest. moest maar toen bleek het het andere te zijn dat hij van me wilde. Eerst toen vond ik hem nog een je, maar, maar... Maar wat? Hij verzint steeds nieuwe dingen. Handtekeningen van presidenten van de Verenigde Staten. Gedichten van beroemde schrijvers met opdrachten. Ze, ze hebben een firma stempel. John Forsythe, handelaar in historische documenten en handtekeningen. En ze krijgen veel post uit, uh, onder andere Texas. Texas, Virginia enzovoort. So ja, ja. Hij laat mijn werk inlijst en... Hij bestuurt het over de post. Mm. Wat is dat nou over je hand? Verminken, zei je? Het uh, was waarschijnlijk maar een grapje, maar... Ik hou niet van zulke grapjes. <laughs> Wie wel, Albert. Wil je van ze af? Oh, God, ja. Ik wou dat ik ze nooit ontmoet had. Oh, Ted, alsjeblieft, alsjeblieft, help me. Nou, goed dan. Luister, je gaat gewoon door met werken alsof je van niks af weet. Doe dat nou zo, anders mislukt mijn plan. En het is maar voor kort. Ik beloof het. Goed, jongen. Ga dan nu naar bed, neem een slaapwil en denk aan iets prettigs. Weet je iets prettigs om aan te denken? Jawel, ik, ik ga in gedachten een mooie grafzak bedenken voor Edgar Allenpoon. Nee, laat Porno nou even schieten. Denk aan de toekomst, jongen, je huwelijk. Ik noem maar wat. Goed rusten, Ted. rusten, Albert. Ik moet dokter Addison maar even bellen. Jazeker, Ted. Ik ben altijd in voor een lolletje. Tot straks. Dokter Winthrop Addison was een boom van een kerel die geen praktijk meer uitoefende, maar nooit de patiënt in de kou kon laten staan. Hij knipte zijn eigen haar, kookte zijn eigen potje, biedde zijn eigen tuintje en beschikte over veel vrije tijd. Hij kende vele moppen die niet verteld konden worden onder de kerstboom en was een liefhebber van goede drank. Dus kocht Ted een mooi flesje voor wie naar Doc toeging. Doc, ik heb een probleem. Je hebt ooit de eed van Hippocrates afgelegd, hè? Dus ik wil dat je hier minstens zes maanden je mond overhoudt. Goed, jongen. Goed. In twee maanden heb ik je weer brandschoon. Ik had je moeten waarschuwen voor het iets hangmat. Die tint in de binnenstad. Nee, donk, ik heb, je, ik heb je niet nodig voor mezelf. Luister. Ik heb een verdomd goed advies nodig. Ik luister. Wat vond jij van Albert Hughes? Ja, die heeft rust nodig. Goed voedsel. En iemand die hem steun geeft. Misschien heeft hij wel een moeder nodig. Maar... De jongen heeft beroerdigheid. Hmm. Wat weet ik niet? Je krijgt hem niet aan de praat. Oh, dat is mooi drinken, Goed, wat je hebt meegebracht. Goed je, hè? Ja. Ga door, Ted. Ted vertelde het hele treurige verhaal: de bedreiging met geweld als Albert iets zou verraden. Het feit dat ze hem nauwgezet bewaakte, ja, bijna gevangen hielden. En het schuldgevoel omdat hij wist dat het fraude was. Kortom, alles. Doc vond het machtig interessant en nam nog een flinke slok. Ja. Nou, kun jij hem nou geen ziekte aanmeten van een week of zes? Dan kunnen ze geen zaken meer doen en dan gaan ze de stad uit. Albert is hun kip met de gouden eieren. Dat doet me denken aan een geval van 25 jaar geleden. Andere keer, Doc. De vrouw, keer. de vrouw van die patiënten die had zo'n vreselijke last van netelroos. Ontzettend. En, en die man die zocht een excuus om niet meer bij ja. haar in bed ja, te... Roken. Ja, nu niet, Doc. Toen nou, Houd, hou je even bij Albert. Ja. Weet jij een ziekte waar je handen van gaan beven of iets aan zijn ogen? Mm, ja, ik heb het. Ik stop zijn rechterhand in het gym. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die, die, die schoften die zoeken hem dan op in de YMCA. En Albert is niet slim genoeg om iets te bedenken dat ze zullen geloven. Mm. Nee, iets anders. Albert moet weg. Maar, maar waar kan hij naartoe? Kan hij bij jou? Nee, ik, ik ben te oud. Je zou nog beleven dat ik een van die kerels per ongeluk doodsla als ze Elbert toch vinden. Nee. Ik weet het. Een vriend van mij runt een hospitaal voor zielzieken, twintig mijl hier vandaan. Dat ziekenhuisje is beter bewaakt dan een Turkse harem. Vind je dat wat? Het lijkt me een prima idee, maar vind je het niet een beetje ingewikkeld? Dat ben je gek. We zijn maar eens jongen. Zaterdagmorgen kidnappen we hem. Ik regel de opname en, en, en we noemen het hersenkoorts. Wacht oh, nog mooi. Met nou nog wat. Hoe raken we die keels kwijt uit Newport? We moeten ze bang maken, maar hoe? Een flatje van een cent. Ze logeren in het Union Hotel op Washington Square, heb je gezegd. Hè? Ja, ja. Maar daar zijn ze alleen s'avonds. Overdag zitten ze te knoeien op dat kantoor van hen. Ja, maar waar, waar wil je nou naartoe? Het is verboden bij de wet om frauduleuze goederen over de post te sturen. Oh. <laughs> ik ga morgenochtend naar het Union Hotel, waar ze me niet kennen... en vraag heel autoritair naar Mr. Forsyth. Ja? Dan zegt de portier dat hij niet aanwezig is. Ja, en dan? En dan zeg ik dat ik een opsporingsambtenaar ben van de PTT. Of de portier dat maar aan Mr. Forsythe wil overbrengen met de boodschap dat ik terugkom. Prima. <laughs> Jij doet vanmiddag hetzelfde om een uur of vijf. Morgenochtend stuur ik er een patiënt van me heen. Een gepensioneerde tuinman met het smoel van een rechter van instructie. <lacht> Daar worden ze zenuwachtig van. <lacht> ik laat Mrs. Keep zeggen dat ze morgenochtend rapporteert dat er de vorige avond een ambtenaar van de BTT bij haar een huis is geweest. Dan krijg je helemaal die zenuwen. En nog een mooie. Ik laat Albert morgenochtend voor dag en dauw een brief schrijven, zogenaamd van de gouverneur, op zijn eigen briefpapier. Lopen ze in hun eigen val? Met, met welke inhoud? <lacht> nou, een geachte Mr. Fossa. Iemand heeft mij gewezen op uw catalogus najaar 26, waarin u authentieke brieven aanbiedt van Louise May Elcott. <lacht> ik ben daar persoonlijk zeer in geïnteresseerd en gelieve mij uw adres in Newport te doen toekomen, zodat ik mijn expert naar u toe kan sturen om dat zaken te komen. Ja, ja. hoogachtend. Haha, <lacht> wat mooi. Hey, geef die brief aan mij als die klaar is, hè? Ik zorg ervoor dat die in Boston op de bus gaat. Weet je nog wat, Doc? Ja, zeker. Ik ken iemand die vroeger toneelspeler is geweest, een zekere Nick. Ik, ik zal hem zeggen dat hij overdag heen en weer moet lopen voor het huis van Mrs. Keefe. Hij heeft geld nodig en dit vindt hij leuk werk. Opvallend onopvallend. Hè? Ja, als een echte speurneus. Prachtig. Ja, en, en als hun jongste bediende de keurig ingepakte vervalsingen naar het postkantoor brengt, moet Nick erachter aangaan. Tot in het postkantoor. En die jongen geen seconde uit het oog verliezen. Alweer opvallend onopvallend. <lacht> en, en daarna gaat Nick weer voor Mrs. Keith's huis posten. En, en als die schofte klaar zijn met hun werk en terug naar het hotel gaan, schrijft hij alles precies in een klein Zwart boekje. Datum en tijdstip. <lacht> snap je wat ik bedoel? Hè? Ja, hoor, dok, ik snap het. <lacht> je bent een genie. Ik zal Mrs. Keefe zeggen dat Nick daar staat om haar te beschermen. <lacht> Zaterdagavond stond er een grote verhuiswagen bij de goede Mrs. Keefe voor de deur. Doc zat bij haar in de hal, opvallend onopvallend achter een krant om de zaak in de gaten te houden. Een week later trok Ted in bij Mrs. Kief. Och, de stank was na drie dagen al weg. Dit was het twaalfde deel van Theophilus Noos, een roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde Elsje Scherjon, René Frank, Paul van der Lek, Lily Bril, Gila Vrijze en Hans Hoekman. Techniek Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie Marlies Cordia.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 De heer North is bereid voor te lezen in bovengenoemde talen, benevens Italiaans. Tarief 2 dollar per uur, adres postbox 11 Newport. Telefoon tijdelijk per adres YMCA, kamer 41. Hallo, North hier. Meneer North, met George Cranberry. Is het waar dat u Evers literatuur voorleest? Mm -hmm, ja, dat is zo. Ik zou graag een afspraak met u willen maken. Ik wil praten over de mogelijkheid dat u wat boeken voorleest aan mijn vrouw. Mm -hmm. Ze is deze zomer wat uh, minder gedisponeerd. en Het zou een prettig tijdverdrijf voor haar zijn. Ja. Uh, zullen we zeggen vanavond om kwart over zes in de bar van de de King? Uitstekend. Ik zal er zijn. Tot vanavond, meneer Nolth. Vanavond, meneer Cranberry. Meneer Cranberry was ongeveer 35 jaar. Zeer goed gekleed, met een knap, maar iets verlopen gezicht. Een playboy. Er kwam iets op dat over van luiheid en niets doen. En wellicht het gevolg van het schatrijk zijn. Hij kende er meer, zo in Newport. Toch leek hij niet onaardig. Ook al had hij gedronken. Meneer mijn vrouw Mira is een verdubbeld intelligent meisje. Maar ze heeft een paar jaar school gemist door ziekte. Ze is toen wat bijgewerkt door privéleraar, Maar u weet net zo goed als ik dat leraren stom vervelend zijn. Ja, als gevolg heeft ze natuurlijk een natuurlijke hekel gekregen aan boeken. Ze leest nooit. Ik heb geprobeerd haar wat voor te lezen. En haar verpleegster mevrouw Cummings ook. Na tien minuten heeft ze genoeg van. En zegt dat ze liever wil praten. Ja. Waar was ik? Uh... Oh ja. Door die onderbrekingen in haar opvoeding kan ze in gezelschap soms heel raar uit de hoek komen. Oh ja. Wat zegt ze dan. Nou, bijvoorbeeld, ik heb het best aan Shakespeare... of poëzie is voor stoppenhonden en zo. Oh, oh. Nou, erg gênant voor mijn moeder en mij. Ik vind Shakespeare ook vervelend natuurlijk... maar ik hou mijn mond in gezelschap, zij niet. Ze komt uit Wisconsin. Ze heeft laatst nog niets gezegd. Oh, Ik ben ook geboren in Wisconsin. Oh, maar dan bent u een was. <laughs> Zoals die lui uit Wisconsin zich noemt. Misschien zult u dan goed met haar kunnen opschieten. Ze heeft een sterke wil en ze is goud eerlijk. Ik hou veel van haar en ik maak me... Ik maak me werkelijk zorgen. Waarom, meneer Granberry? Ze heeft twee miskramen gehad. Over een maand of zes verwachten we weer een baby. En daarom moet ze heel veel rusten van haar behandelend geneesheer. Maar de middag dan verveelt ze zich. En ik kan toch niet elke middag bij haar gaan zitten. Bovendien ben ik in zekere zin uitvinder. Ik heb een laboratorium in Polsnes. En dat neemt veel van mijn tijd in beslag, dat begrijpt u. Dat klinkt erg interessant, meneer Granberry. Nou, uh, goed... Ik zal uw vrouw voorlezen op één voorwaarde. En dat is? Als ik zie dat het haar verveelt, hou ik ermee op. Ik kom aanstaande maandag om twee uur. Is dat goed? Uitstekend. Oh, meneer Noof. Uh, nog iets? Ja? U hebt ooit een vriendin van mij ontmoet op een diner. Een uiterst charmant vaartje. Ze hebben die gelegenheid heel gezellig Frans met u zitten praten. Meneer Granberry, ik ga nooit naar Vinesse in Newport. Het was ook niet in Newport. Het was op naar een in het huis van Flora de Land. De trouwe luisteraar van deze serie herinnert zich ongetwijfeld... hoe Ted een keer verzeild raakte... bij de wat dubieuze Flore de Lente, Die krantenartikelen schreef voor de Rodelpers... en hoe hij daar een nogal gemengd gezelschap aantrof... waaronder een paar charmante dames van de demi-monde. Vriendinnen van enkele ontrouwe echtgenoten uit Newport. Mm. Ja, Miss Demola. Bijzonder charmant. U zou me een genoegen doen als ik daar niet over sprak. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik denk het, ja. Ah, dan komt ze net binnen. Nou, dan ga ik nu maar weg. Verdomme, net te laat. Ah, monsieur Noor, quel plaisir de vous revoir. <laughs> Mes compliments, madame. Maandagmiddag om twee uur meldde Ted zich bij Mrs. Cranberry. Het was een mevrouwtje mooi als de morgen, maar niet schuw als de schemering. Ze lag op een chaise longue. Naast haar zat een aardige verpleegster wat te breien. Goedemiddag, mevrouw Granberry. Ik ben Ted North. Meneer Granberry heeft mij gevraagd om u voor te lezen. Ach, wilt u zo vriendelijk zijn me voor te stellen aan mevrouw naast u? Mevrouw Cummings, meneer North. Prettig kennis met u te maken, Mrs. Cummings. Komt u ook uit Wisconsin? Oh, nee, nee, meneer. Ik kom uit Boston. Mm, houdt u ook van lezen? Oh, meneer, ik ben er dol op. Maar ik heb er niet veel tijd voor. Ik begrijp het. Mevrouw Canberry, ik wil niets voor u lezen dat vervelend is... en u wilt ongetwijfeld niets aanhoren dat vervelend is. Daarom zou ik graag een paar regels op willen stellen. Wat voor regels? Nou, ik had als volgt gedacht. Ik begin met voorlezen en u laat mij dat een kwartier doen zonder me te onderbreken. Dan kijk ik u aan en u geeft me een teken. Of ik ga nog een kwartier door of ik begin in een ander boek. Vindt u dat redelijk? Ik zal u eens wat vertellen, meneer West. Er zit hier iets achter dat me niet bevalt. Ik hou er niet van behandeld te worden als een achterlijk kind. Oh, maar dan is er een misverstand in het spel. Uw man dacht dat u het prettig vond om te worden voorgelezen. Goedemiddag, Mrs. Cummings. Ik hoop dat we elkaar nog eens ontmoeten. Overigens heet ik North, mevrouw Strawberry, en niet West. Meneer North, het is niet uw schuld dat ik er geen zin in heb. Meneer Granbury heeft u gevraagd te komen voorlezen, dus gaat u alsjeblieft zitten en lees voor. Ik ga akkoord met uw regels. Dank u wel. Ik heb een paar boeken meegebracht, dus zullen we maar beginnen. Emma Woodhouse, mooi, intelligent en rijk, gezegend met een prettig huis en een opgewekt karakter, had bijna 21 jaar een verrukkelijk leven geleid, zonder veel dat haar verdriet deed of boos maakte. Neem me niet kwalijk, meneer North, maar wie heeft dat geschreven? Jane Austen. Jane Austen, nou die weet dan ook niets van het leven af. 21, ik was niet lelijk, niet dom. Mijn vader was de rijkste man van Wisconsin. Ik had een prettig huis en een reuze makkelijk karakter. Ik vond het allemaal even vreselijk. Ik voelde me alleen echt gelukkig als ik op een paard zat. En die vier dagen toen ik weg was gelopen om mee te trekken met het circus. Maar goed. Ik heb beloofd om u een kwartier te laten lezen, dus gaat u gang. Ik hou me aan de afspraak. Dank u, meneer Nooit. Ik heb u me niet meer onderbroken, omdat het me toch wel interesseerde. Ja, een boek beginnen vind ik een ramp, maar ja, we zijn al een flink stuk op weg, dus... Laat u dat boek maar hier als u wilt. Dan brengt u de volgende keer wat anders mee. Dan lees ik dit zelf al uit. Heel goed, mevrouw Granberry. Dames, tot ziens. Hoe heet het nieuwe boek, meneer North? Daisy Miller. En het is geschreven door een man die in Newport heeft gewoond toen hij nog jong was. In Newport? Mm -hmm. Niet ver hier vandaan. Maar waarom schreef hij dan boeken? Wat bedoelt u? Nou, als hij rijk was, waarom schreef hij dan boeken? Waarom zou hij de moeite nemen? Ik denk dat hij er genoeg van had om hotels te bouwen, spoorwegmaatschappijen te kopen en te verkopen, te gokken in Saratoga Springs, te zeilen met zijn jacht in altijd dezelfde wateren, naar diners en bals te gaan en altijd dezelfde chique mensen te ontmoeten. Dat denk ik nou maar. En zijn laatste boek heette De Ivoren Toren en het ging over de lichten en de verspilling van het leven hier in Newport. Meneer North, probeert u mij belachelijk te maken? Nee, mevrouw, niet in het minst. Uw man heeft me verteld dat u in gezelschap soms van alles eruit flapte uit pure verveling, zonder dat u erbij nadenkt. Ik zei alleen maar iets dat u al lang weet... of zoals wij dat vroeger in Wisconsin zeiden... ik trapte een open deur in. Hm. Ik ben wat moe vandaag. Zullen we stoppen? Mm -hmm. Laat het boek maar hier, dat lees ik zelf wel Dat is Emma van Jane Austen. Ze lazen Jane Eyre... en ze lazen David Copperfield. Zo nu en dan kwam meneer Cranberry er een kwartiertje bij zitten kon zijn geven nauwelijks bedwingen... en sloop op zijn tenen weer weg om hen niet te storen. Ah, goedemiddag, meneer North. Goedemiddag, dames. Goedemiddag. meneer North. Hoe maakt u het, mevrouw? Uitstekend, dank u. Meneer North, u hebt een regel gemaakt. De 15-minuten-regel. Ja. Ik wil nou ook een regel maken. De mijne is dat we na de eerste 45 minuten... een half uur tijd nemen om wat te babbelen. Zoals u wilt, mevrouw Canberry. Nu is het praattijd. Wat bedoelde u nou, twee weken geleden, toen u het had over de leegte en de verspilling van Noop, hoor? Ach, die woorden waren niet van mij, maar van Henry James. Ik heb daar ook geen oordeel over. Ik woon hier pas. Neem nergens deel aan, rij op mijn fiets en mijn leerlingen zijn meestal kinderen. Nou, nou, geen uitvluchten. U bent ongeveer 28 jaar, u hebt op college gezeten. U bent in weet ik hoeveel villa's geweest. U drinkt soms een behoorlijke slok aan de Munchinger King Bar... Ze schijnt er toch uit met die smoesjes. <middels> mevrouw Granberry. Hou op met dat ge mevrouw. Ik heet Mira. Mevrouw Granberry, overal waar ik werk noem ik de mensen bij de achternaam... en ik wil dat ze dat mij ook doen. Ja, maar wij zijn van Wisconsin. Doe nou niet net of je van de oostkust komt. Allemaal opgeprikte kwasten. Ach, meneer North. Kunt u misschien voor één keer een uitzondering maken? U bent rekening rekening alle twee dassen, nietwaar? Ik heb grote bewondering voor u, mevrouw Cummings. En ik zal doen wat u vraagt. Maar Mira, wel even je excuses aanbieden, hè? Zij is van de oostkust en je hebt haar een opgeprikte kwast genoemd. Oh, nee, meneer North. Mevrouw Granberry maakte maar een grapje. Cora, ik hou van je. Ik zou je niet willen missen. En ik bied je mijn excuus aan voor het geval ik je zou hebben gekwetst. Nee hoor, stel je voor. Nee hoor, liever nee. Ted, ik beloof dat ik je niet in de reden zal vangen... als jij ons nou wat vertelt van jouw leven in Newport. En Ted vertelde over de YMCA... Hoe hij had gezocht naar een eigen fletje. Over zijn vriend, de superintendent van het casino. Hij vertelde over zijn vriend Henry, die huisknecht was. En over Henry's verloofde, de kamenier. Uit kiesheid veranderde hij echter alle namen. Want dassen zijn behalve heel eerlijke, ook heel voorzichtige dieren. Ted besloot zijn verhaal, na enige aarzeling, met een vraag. Hou je van muziek, Mira? En wat is dat nou weer voor vraag? Ik heb het land aan concerten. En opera's vind ik helemaal verschrikkelijk. Die Duitse opera's, die duren nog het langst. <laughs> Tja, en toch is er een theorie... dat aanstaande moeders mooie, gezonde baby's krijgen... als ze naar mooie muziek luisteren en naar mooie dingen kijken. Wie zegt dat? Oh, vooral Italiaanse moeders zijn er vast van overtuigd. Hun baby's lijken dan ook precies op de putties. Je kent dat wel, de engeltjes op beroemde Italiaanse schilderijen. Cura, heb jij daar ooit van gehoord? Oh, ja, ja, zeker, mevrouw. Alle dokters dringen erop aan dat dames in gezegende omstandigheden altijd aan lieve mooie dingen denken, ja. Hm. Goed, zullen we dan maar doorgaan met voorlezen? Ik ben wat moe. Vind je het erg om vandaag wat vroeger op te houden? Nee hoor. Maar voor je weggaat, schrijf dan even die namen op van die schilders in Italië, waar je veel naar moet kijken om mooie kindjes te krijgen. Oh ja, en wat muziekstukken, die er ook goed voor zijn. En ted schreef op Rafael da Vinci Fra Angelico. Met een adres in New York waar de beste reproducties te krijgen waren. En verder grammofoonplaten van Mozart. Eine kleine nachtmuziek. Ave verum corpus. Dit was de dertiende aflevering van Theophiles North, een roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. Waarin te horen waren René Frank, Elsje Scherjon, Frans Koppers, Ine Veen, Pamela Teves en Emmy Lopes dias Techniek, Henk Brouwer en Bram Hengeveld, regie, Marlies Cordia. Een roman van Fonten Wilder. Tot hoorspelserie in 26 delen, bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 14 Het vervolg van de Geschiedenis van Mira. Mira het rijke vrouwtje uit Wisconsin en getrouwd met George Cranberry, die zich uitvinder noemt, verwacht weer een baby na twee miskramen. De verpleegster mevrouw Cora Cummings. Een schat van een vrouw houdt Mira steeds gezelschap en Ted leest haar mooie boeken voor om de verveling te verdrijven. Bovendien heeft hij haar de raad gegeven om naar goede muziek te luisteren en naar mooie schilderijen te kijken, zoals van Raphaël en Da Vinci, omdat dat misschien een beetje helpt om een mooie gezonde baby te krijgen. Jammer genoeg is Ted erachter gekomen dat George er een vriendinnetje op nahoudt, de charmante Française Miss de Moulin. Ja. Op dit moment, Echter, klopt George aan Mira's deur om te vragen hoe zijn vrouw het maakt. Ja, binnen. Goedemiddag allemaal. En, hoe is het met mijn kleine eekhoorn? Heel goed, dank je. Ik ben een beetje moe vandaag, dus meneer North is wat vroeger weggegaan. Zeg, denk om dat je hem wel het volle bedrag betaalt, hoor. Hm. Oh, George, ik heb een verzoek. Ik heb een lijst van alle boeken die ik tot nu toe heb gelezen. En meneer North haalt ze voor me uit de openbare bibliotheek, maar... Ik wil ze zelf zo graag hebben. Ze zijn soms zo beduimeld. Mensen schrijven zulke flauwe dingen in de kantlijn. Ik wil mijn eigen flauwe dingen in mijn eigen kantlijn zetten. Ik zorg ervoor, Mira. Mijn secretaris brengt ze morgenochtend bij je. Is er nog iets wat ik voor je kan doen? Ja. Hier zijn de namen van een paar schilders uit Italië. Ach, wees een engel, koop er een paar voor hem. Hè? Maar schat, een schilderij van een van die kerels kost minstens honderdduizend dollar. Jij geeft toch soms het dubbele uit dan al die boten van je die je toch nooit gebruikt? Jij koopt er eentje voor me. En nou, papa kan me er ook een paar geven. Ja, en dan heb ik hier nog een naam opgeschreven. Uh, Mozart, ja. Dat is een man die goede muziek heeft geschreven. Koop alsjeblieft de allerbeste grammofoon voor me die er is. En uh, hier, deze platen. Hier, lees maar. Twee dagen later gebeurde er iets heel vervelends. Karel, de vriendelijke butler van George Amira, Mira, deed zoals gewoonlijk net open, maar boog het hoofd en begon te fluisteren. Mevrouw Cummings wil hier even met u praten, meneer. Voordat u binnengaat bij mevrouw. Ik zal hier wachten, Karel. Meneer North, mevrouw Granberry heeft vanochtend twee anonieme brieven ontvangen. Ze is helemaal van Oh. Ik denk dat ze er met u over wil praten. Met mij heeft ze nauwelijks een woord gewisseld. Mm. Alsjeblieft, meneer North, Als u straks weggaat, zegt u dan tegen Karel alles wat u vindt, dat ik moet weten. Wacht u hier een paar minuten voordat u bij haar aanklopt. Ik ga weer. Goedemiddag, dames. Goedemiddag. Ik heb iets te bespreken met meneer North. Wil je even vijf minuten de camera uitgaan? Mevrouw Granberry, ik mag u niet alleen laten van de dokter. Ook niet voor vijf minuten. Ik heb strenge orders. Mevrouw Cummings, dit schijnt heel belangrijk te zijn voor mevrouw Granberry. We laten de deur open en ik ga zo staan dat u mij kunt zien. En als er over medische zaken gesproken wordt, sta ik erop om het aan u te vertellen. Is dat goed? Mm, nou, ik, ik, ik vind het echt niet goed. Maar, nou oh ja, in, in vrede staan we dan maar... Dat ze vertellen elkaar altijd de waarheid. Mira, ik maak zelf wel uit welke waarheid ik vertel en welke niet. De waarheid kan net zoveel kwaad doen als een leugen. Ik heb hulp nodig. Vraag maar en ik zal helpen voor zover ik in staat ben. Ken jij een vrouw die Flora de Land heet? Ja, uh, ik heb drie keer bij haar gegeten in Narragansett Pier. Ken jij een vrouw die Damoulin heet? Haar heb ik één keer ontmoet aan een diner en een keer bij toeval op straat in Newport. Is ze een... een hoer? Een vrouw van lichte zeden? Nou, zeker niet. Ze is beschaafd. Sommige mensen zouden zeggen een geëmancipeerde vrouw. Is ze mooier dan ik? Nee. Erewoord van een das? Erewoord van een das. Ze is een hele knappe vrouw. En jij, jij bent een beeldschone vrouw. Wat wil je nou eigenlijk? Ik heb twee anonieme brieven ontvangen. Amira, die heb je toch zeker meteen verscheurd? Nee, kijk maar. Schaam je weet toch dat we allemaal mensen om ons heen hebben vol haat en Zeker in een stad als Newport. Hier, lees ze maar, alsjeblieft. Nee, ik voel er geen steek voor. Nou, vooruit dan maar. <lacht> ja, ja, ja. Een vriend. En iemand die het goed met u meent. Oh, die laffe honden hebben ook niets nieuws bij geleerd. Maar misschien hebben ze gelijk. Misschien houdt mijn man van Miss Damoulin. Misschien heeft mijn baby geen vader meer. Mira, dat ze huilen niet. Ze vechten. Ze zijn slim, ze zijn dapper en ze vechten voor hun bestaan. Ze hebben nog iets meer, iets dat ik bij jou mis. Wat dan? Ze zijn net als otters. Ze hebben gevoel voor humor en ze halen ook soms gemene streken uit. Ach, maar zo was ik vroeger ook. Al dat ziek zijn, eenzaamheid, verveling. Nou, luister, luister. Beloof me dat je die zaak één week uit je hoofd zet. Ik verzin wel iets. Een das vangt uiteindelijk altijd de slag, weet je toch? Goed. Oh. Mevrouw Cummings, komt u? Ja, meneer Noos. Mevrouw Cummings, ik vind dat u moet weten dat mevrouw hier een lelijke roddel heeft gehoord. Oh. En ik heb gezegd dat iemand die zo mooi, intelligent en rijk is als zij, daar niet aan ontkomt. Aan roddel, bedoel ik. Heb ik gelijk? Oh, ja, zeker meneer Noos. Volkomen gelijk. Zo, en nu gaan we nog wat lezen. Ted had hulp nodig. Dat wil zeggen, hij moest wat meer te weten zien te komen over George Cranberry. Naar wie zou die toegaan? Natuurlijk naar zijn vriend Henry, de gentleman's gentleman. Hey, Genade dat je me dat vraagt. Ik noem niet graag namen. Uh, laten we hem uh, Langoor noemen. Dat lijkt me heel geschikt voor hem. <laughs> yeah. um, Langoor heeft een grote familie. En de firma van die uh, schatrijke familie zit al propvol pinterneven. En, en die hebben niks geen zin in hem. Dus wat doet onze uh, Langoor... Niks. Maar, Henry. Ja, maar hij zegt dat hij iets uitvindt. Broodmaken uit zeewereburen is eigenlijk. Onzin natuurlijk. Het lijkt me ook niet lekker. Nee, precies. Om de een of andere reden is hij niet aan de oorlog geweest. Um, hij is getrouwd met een meisje dat veel ziek is. Niemand ziet er ooit. geen carrière, een zieke vrouw, te veel geld. Zulke mannen gaan vaak drinken, uh, gokken of donderjagen met andere vrouwen. Of gaan opscheppen dat ze uitvinder zijn. ja. Hij heeft een werkplaats in Portsmouth... en kwade tongen zeggen dat hij daar met elektrische treintjes speelt. Oh, goed, ja, ik heb het idee dat hij zich daar verstopt. Ik dan. Vroeger was het een aardige jongen. Maar nu... Ja, ledigheid. Hè? Is des duivels duivelsoorkussen. Ja, jij zegt het. Zo. Vandaag heb ik wat Shakespeare meegebracht voor ons. Uh, nee, Ted, geen Shakespeare, alsjeblieft. Wat? Hou je niet van zijn werk? Nou, dan niet. Ik heb ook nog een gewoon boek bij me. Ik vind er niks aan. Al dat kinderachtige gedoe. Meisjes die mannenkleren aantrekken. Ja, trekken. maar sommigen doen dat. Maar het zijn altijd meisjes die in een wanhopige situatie verkeren. Mooi, dapper, intelligent, vindingrijk. En ze hadden iets wat ik bij jou een beetje mis... Wat dan wel? Humor, hè. Ze lieten zich niet in een hoek duwen. Bij de grootste ellende bleven ze recht overeind. Ach, wat koop je in godsnaam voor die zogenaamde humor? Cora, wat vind jij er nou van? Ach, uh, mevrouw, wij verpleegsters, wij zien natuurlijk veel nadigheid in ons werk. En ik geloof dat we daarom zoveel met elkaar lachen als we geen dienst hebben. Het helpt je zo'n beetje om te overleven. Nou, doe mevrouw Granberry. Mag meneer Knowles nou niet een klein stukje Shakespeare voorlezen? Als het maar niet te lang is. Um, ik, um, ik, ik had gedacht dat we ieder een rol zouden lezen. Mira's rol, jij bent rood onderstreept. En Mrs. Cummings, u bent blauw. Ik? En ik lees de rest. Oh, nee, maar meneer, ik kan geen gedichten lezen. Nee, nee, nee u moet mij maar verontschuldigen. Uh, Cora, als meneer Norris dat wil, dan gebeurt dat zo. Dan moeten we hem zijn gang laten gaan. Nou ja, nou ja, vooruit dan maar. Daar gaan we. Maar kalm aan. Rustig. Binnen een week deden ze hele scènes. Romeo en Julia, de koopman van Venetië. En mevrouw Cummings was zelf verbaasd hoe fantastisch ze was als Shylock. Ted, kom gauw binnen, gauw. Mijn man komt hier om half vijf. We gaan de rechtsscène uit de koopman van Venetië doen en ik wil dat hij de Shylock speelt. Jij bent Antonio, ik Portia en Cora doet alle anderen. Ik heb mijn rol uit mijn hoofd. <lacht> ah, George, daar ben je. Oh schat, we willen zo graag dat je ons helpt. Zeg alsjeblieft geen nee, dat zou ik ontzettend jammer vinden. Wat dan? Uh, wat moet ik doen? Hier is het boek. Jij moet de Shylock lezen. Heel langzaam en heel bloedbarstig. Pak het mes. Meneer North leunt achterover op het bureau... en zijn handen zijn vastgebonden op zijn rug. Mira, schij uit. Ik ben toch geen acteur? Ach, het is toch maar een spelletje. We doen het twee keer. Dan merk je vanzelf wel hoe en wat. Het ging moeizaam. Iedereen zocht naar zijn woorden, ook Mira... Maar dat was om George niet te veel van de wijs te brengen. Maar toen men het voor de tweede keer deed, speelde iedereen of zijn leven ervan afhing. Ook George raakte in vuur en vlam. Hij brulde om zijn pond vlees. Hij hief zijn mes, ja, de brief brievenopener natuurlijk, hoog boven zijn hoofd. En, en toen, toen gebeurde er iets. Erkent ge het contract? Dat doe ik. Dan moet de jood genadig zijn. Wat dwingt mij? Zeg het me. Genadigheid is nimmer dwang en valt er neer als zachte regen. Wij smeken om genadigheid en diezelfde bede leert ons vergelden de daden van genadigheid. Ja, nou, uh, ja, nou, ga, ga rustig door. Ik kom de andere keer wel terug. Meneer North, ik vind het allemaal wat vermoeiend worden voor mevrouw. Zullen we nou nog weer eens een beetje gewoon praten? En zo eindigde deze les. Ted was trots op Mira en eigenlijk ook een klein beetje verliefd. De volgende les zou hij beginnen met Huckleberry Finn. Toen Ted, de vrijdagochtend daarop, naar het huis van George en Mira fietste, zag hij daar een onbekende jonge man wat in de voortuin ronddrentelen. Hij kwam op Ted af en zei, meneer North, neem ik aan, hoe maakt u het? Ik ben Caesar Nielsen, de tweelingbroer van Mira. Ted's mond viel open van verbazing, want het was Mira zelf. Maar ja, een zwangere vrouw moet je maar nooit tegenspreken. Is uw zuster thuis, meneer Nielsen? We hebben de auto besteld. We dachten dat het wel een aardig idee was om naar Narragansett Pier te rijden. En uw vriendin, mademoiselle Desmoulins, uit te nodigen voor de thee. Dat ze vechten voor hun bestaan. Dat gaat niet, meneer. Ik uh, moet les geven. En ik kom niet graag te laat. Wilt u de les misschien bijwonen? Doe niet zo stom, Mira. Iedereen in huis staat te kijken. Uh, gaat u voor, meneer Nielsen. Meneer Granberry is al een half uur thuis, meneer. Hij is door de achterdeur binnengekomen. Denk je dat hij het hele feest gezien heeft? Ik weet het wel zeker, meneer. Dank je wel, Karen. Mira, trek als de blonde bliksem gewone kleren aan. Je man is thuis en heeft alles gezien. Schiet op. Dit wordt erg vervelend. Oh, daar heb je hem nou al. Shakespeare-heldinnen deden het ook zo. Mira! Jij in een broek! Bah! Ik ben een geëmancipeerde vrouw. Net als Miss Damoulin. Meneer Noff, wilt u me even volgen? Je hebt je belofte verbroken. Je hebt mijn vrouw verteld van haar Pier. Jouw vrouw heeft mij verteld van haar het pier. Ze heeft twee anonieme brieven gehad. Jezus, waarom heb je dat niet gezegd? Omdat ik leraar ben en geen vriend des huizes. En nu? Als je me nou eens vertelde waarom jij zo klem zit, wat is er? Moet ik dan weer een half jaar lang leven als een monnik? Omdat mijn vrouw weer onder behandeling is. Wat is dat nou zo erg aan? Denise is een aardig kind. Ik heb er overgenomen van een vriend van me. Oké, okay, oké. Okay, ik weet wat je zeggen wilt. Geef haar een aardig pak aandelen en stuur haar terug naar Frankrijk. En ik dan? Moet ik soms de hele dag Shakespeare spelen? Ik word er gek van. Waarvan? Ik kan me niet tegen als ik aan beter word. Mier aan me. Net als vroeger mijn moeder. Nooit een kwaad woord. Ik stik van de schuldgevoelens. Ik kan het allemaal niet aan. Wat doe je eigenlijk de hele dag in dat laboratorium van je? Ja, ik verschuil me. Heb je nou je zin? Maar dan is weet je, je alles. Jongen, jongen, over een paar jaar komt er een klein manneke naar je toe lopen... ...hard huilend en roept... ...papa, papa, ik is zo gevallen, pijnpapa. En dan? Dan troost je er weer een bij die je aanbidt. Mag ik je wat zeggen? Hm. Ga naar beneden. Nu. En zeg, ik stuur mademoiselle Desmoulins terug naar Frankrijk met een aardig cadeautje. Dan ga je naar de chaise longue en je knielt op één knie en je zegt... ...vergeef me, Mira. Je bedoelt... Nu? Ja. Vrouwen vergeven niet steeds en steeds weer opnieuw, maar ze vinden het heerlijk om ons te vergeven wanneer we daarom vragen. George ging naar Mira toe en deed precies wat hem gezegd was. Dit was het veertiende deel van Theophilus North, een roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde René Frank... Elsje Scherjon, Pamela Teves, Frans Koppers, Kees van Ooyen en Emmy Lopes-Diaz. Techniek Teun Lammes, regie Marlies Cordia. Theophilus North, een roman van Thornton Wilder, tot hoorspel in 26 delen bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 15: De geschiedenis van Mino.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 Olevi heeft een prachtig boek geschreven dat heet Christus stond stil bij Eboli. Ja, de titel betekent niet dat Christus gestopt is bij Eboli, omdat hij het landschap wilde bewonderen. O oh, nee, het betekent dat Christus in wanhoop niet verder is gegaan. Zo desolaat, zo arm, zo onvruchtbaar ook is de streek waar het dorp Eboli ligt. De familie Materas is uit die streek. En heeft in Newport een winkeltje waar men kranten, weekbladen, prentbriefkaarten, kinderspeelgoed en zelfs naaipatronen kan kopen. Vader, moeder, zoon en dochter bedienen de klanten om de beurt. Ted is bevriend met hen, omdat hij altijd probeert Italiaans met ze te praten. Ted is dol op Italianen. Sommige mensen hebben dat. Ze hebben altijd heimwee naar dat lieve land en zijn bewoners. Signora Carla, de moeder... ...heeft Ted in haar grote hart gesloten... ...en op een middag bezoekt ze Ted in de YMCA. Ah, Cara, signora Carla. Wat een eer. Wat kan ik voor u doen? Oh, meneer North. Ik kom voor mijn zoon, Benjamino. U kent hem toch, oh, zie Ja, zeker. Ik zie hem vaak in de winkel en ook in de openbare leeszaal. U weet dat hij invalide is? Ja, ja. Toen hij vijf jaar was, is hij onder een trein gekomen en heeft verloren de voetjes... Mino is intelligent, weet u. Hij maakt kruiswoordraadsels voor de kranten en verdient daarmee. Wat voor scholing heeft hij, signora? Eindexamen, gymnasium. Alles thuis gedaan. Hij wil Dante met u lezen. Waarom wil hij Dante lezen? Ik denk het is een foefje, meneer North. Hij vertelt dat niemand gewoon praat met hem. Altijd klop je op de schouder, hard praten, flauwe mokjes. Ik denk dat hij vindt dat u gewoon praat. Maar niet zeggen, ik heb gezegd. Signora, ik, ik ben niet goed genoeg voor Dante. Ik kan dat niet. Hij zal me dingen vragen die ik niet kan beantwoorden. Oh. oh. Que peccato. Oh, stil maar. Hoe laat gaat de familie naar de heilige mis? Zeven uur, signore mio. Ik kom zondag, om negen uur. Grazie. Grazie infinite. Zijn kamertje was net zo klein en proper als een scheepskajuit. Hij zat met gekruiste benen op een kussen aan het hoofdeinde van zijn bed. Aan drie wanden waren boekenplanken aangebracht. Ted zag dictionnaires en andere naslagwerken, kunstboeken en literatuur. Mino was een mooie jongen met krullend bruin haar en prachtige Saracens Italiaanse ogen, groot en slank. Zijn ernstige oogopslag en diepe stem... ...deden hem ouder lijken dan hij was. Buongiorno, Benjamino. Buongiorno, professore. Mag ik je Mino noemen? Natuurlijk, graag. Weet je eigenlijk wat Benjamino betekent in het Hebraeus? Zoon van de rechterhand. Ja, dan heb je misschien enkele passages van Dante uit je hoofd geleerd. Niet zoveel, een paar van de allerberoemdste. Paolo en Francesca bijvoorbeeld, of La Pia, nog een paar... Toen graaf Ugolino was opgesloten in de toren van de hongersnood... met zijn zonen en kleinkinderen. Zonder eten, dagen huh? achtereen. Wat denk jij dat die dichtregel betekent waar zoveel over gediscussieerd wordt? Passia piuquel dolor, poté il Digiuno. Uh, toen had de honger meer kracht dan leed. Ja, wat, denk je, wat denk je dat hier bedoeld wordt? Mm. Nou, hij at ze op. Ja. En toch zeggen sommige grote geleerden dat het betekent... ...ik stierf van de honger die nog sterker was dan mijn leed. Waarom vertaal jij dat anders? Nou, omdat er ook staat dat de zoon tegen de vader zegt... ...gij gaf ons dit vlees, neem het nu terug. Nou, dat is toch duidelijke taal, hè? <laughs> Verdomd, je hebt gelijk. Ik denk dat de vertalers uit de 19e eeuw een beetje moeite hadden met de gedachte. <laughs> Mino, even, even iets anders dan Dante. Wat mis je het meest door het ongeluk dat je gehad hebt? Dat ik niet uit dansen kan gaan. <lacht> en als je blind was, wat zou je dan het meeste missen? Uh, het zien van gezichten. Niet lezen? Maar dat is toch braaien? Maar er is geen braaien voor het zien van gezichten. <lacht> je moeder had gelijk. Het is jammer van je voeten, maar jij markeert niets in je bovenkamer. <lacht> Nu was het niet de eerste keer dat Ted in contact kwam met een invalide. Vlak na de oorlog had hij als volontair gewerkt in een hospitaal voor oorlogsinvaliden. 400 jonge kerels die de hele dag niets anders hadden te doen dan taarten, de verpleegsters pesten en voor zichzelf en anderen angstvallig verborgen houden dat ze als de dood waren voor de toekomst. Toen het Ted na een tijd lukte om hun vertrouwen te winnen, kwam er een heel ander beeld naar voren. Ze dachten dat ze nog geen hoer bereid zouden vinden om met hen te slapen. Laat staan een lief meisje om met hen te trouwen. Een van de psychische bijverschijnselen van amputatie is namelijk dat de patiënt meent dat hij gecastreerd is. Die angst bestreden die 400 jongens met grove taal, om niet te zeggen vuilbekkerij. In feite dachten ze maar aan één ding en dat was seks. Liefde, seks. Dat wist dat het met Mino niet veel anders was. Maar dit was een zaak die uiterst gevoelig lag. Mino, ik vind het fantastisch dat je geld verdient met puzzels maken. Hoe ben je daartoe gekomen eigenlijk? Nou, ik ben begonnen toen ik twaalf was. Ik was altijd gauw klaar met mijn huiswerk, dus ik las veel. Oh. En Rosa bracht me boeken van de bibliotheek. Ja, ja, wat voor boeken? Ik wou astronoom worden, maar ik was er te vroeg mee. Ik kon de wiskunde toen nog niet aan. Daarna wil ik priester worden, maar dat kon natuurlijk niet. Wel heb ik in die tijd veel theologie en filosofie gelezen. Ja, ja, ja, ja. Ik snap het wel niet allemaal, maar... in die tijd heb ik veel Latijn geleerd. Ja, ja. <laughs> kon je er met iemand over praten? Ik hou ervan om de dingen zelf uit te kienen. En je wou met mij dan te lezen? Dat is wat anders. Nou, en toen ging ik puzzels maken om boeken te kunnen kopen. Kijk, dit is een voorbeeld van hoe ik ze maak. Ah, ja, ja. ja. Vind je het leuk werk? Mooi, nee. Ik vind het leuk geld. <laughs> ik heb drie gezelschapsspelen voor volwassenen ontworpen. Er is een advocaat hier in de stad die me helpt om een patent op te nemen. Anders wordt het gejat, want die puzzel- en spelletjesbranche die wemelt van de oplichters. Mino, als er nou echt veel geld binnenkomt, wat zijn dan de drie eerste dingen die je gaat doen? Dit. Ja? Kijk, een rolstoel met een motor. Mm -hmm. Dat is een fantastische kar, hè? Prachtig. 275 dollar. En daarna? Nou, dit. Een paar van zulke laarzen. Ja? Die, die zitten dan aan mijn benen vast met riemen onder en boven mijn knie. En dan heb ik nog wel krukken nodig, hoor. Mm -hmm. Maar dan bungelen die schoenen er niet meer zo bij. Dan, ja, ja. dan kan ik mijn gewicht gedeeltelijk via mijn benen op de grond laten rusten. Mm -hmm. Moet ik natuurlijk wel oppassen dat ik niet meteen op mijn gezicht val. Ah, <laughs> ik verzin wel iets. Als ik er maar eenmaal aan gewend ben aan die laarzen. En dan wil je in een eigen flat? Ja. Waar je je vrienden en kennissen kunt ontvangen. Zo is het toch? Ja. Mag ik eens naar je boekenverzameling kijken? Ja hoor. Zo, zo. Encyclopedia Britannica, 24 delen, atlassen. Sterrenkaten, Newton's Principia, Divina Comedia, Spinoza, de Aeneas, de Pensées van Pascal, Descartes... Nou, oh, nou, niet gering, hoor. Oh. <tie> heb je de laatste tijd nog het aardige meisjes ontmoet? Nee, ik ken geen meisjes. Nou, jawel, vast wel. Je zuster Rosa brengt soms een paar vriendinnen mee die je komen opzoeken. En die assistenten dan van de openbare leeszaal? Ik heb zelf gezien dat je met te praten... Maar oh, die nemen me toch niet serieus. En wat bedoel je nou, die nemen me niet serieus? Die zeggen even wat, en dan hebben we dan weer haast om weer weg te komen. wel godverdomme, wat wil je dan? Dat ze zich de plekken voor je gaan uitkleden? Maar nee... J jij vindt dat ze niet gewoon met je praten. Ik weet het niet, ik verwet er wat onder dat jij niet gewoon praat met hen. Een knappe knul als jij met de briljant stel hersens. Mino, ik denk dat je dat fout aanpakt. Ik weet heus wel dat je gehandicapt bent. Maar dat is echt niet zo erg als je wel denkt. Je maakt het in je verbeelding groter dan het is, Mino. Heel veel mannen met net zo'n ernstige handicap als de jouwe, trouwen en stichten een gezin. Interesseert het je misschien om te weten hoe ik dit persoonlijk weet? Ja. Ik werkte in een hospitaal voor oorlogsinvaliden. Weet je wat dat betekent? 400 kerels in rolstoelen en wagentjes. En ik krijg nog elke kerstmis kaarten van een heel stel en met vrouw en kindertjes. Hoor je wat ik zeg? Ja. Maar de meesten waren ouder toen ze gewond werden dan jij nu bent. Waarom? Waarom ben je zo ongeduldig? Waarom zit je je nu al ongerust te maken over de jaren die nog komen? Nog wat. Jij wilt voor het gemak ook meteen al de grote liefde met een hoofd letten. Nino, zo werkt dat niet. Een man kan niet zonder vrouwelijk gezelschap. Nee, nee. Daar heb jij verdomd gelijk in. Maar verpest het nou niet. Begin je niet te vroeg in de zenuwen te gooien. Nee. Nou, luister. Ken je de Scottish Theron van de dames Laughlin hier vlakbij? Heb je daar ooit gegeten? Nee. Nou, dat gaat dan nu gebeuren. Ik nodig je zusje Rosa en jou uit en een meisje dat jij kent voor de lunch. Ik ken geen enkel meisje goed genoeg om te vragen. Oh, nou, als jij geen enkel meisje kent, dan gaat het over. Spijt me. Het zal me altijd een genoegen zijn om met je een middagje te bomen over Sir Isaac Newton... en we zullen het onderwerp meisjes nooit meer aansnijden. We doen gewoon of we kastraten zijn. Nou ja. Luister nou, ik had nou maar het idee dat je aanstaande zaterdag een meisje mee zou vragen met Rosa en mij erbij... om het ijs te breken dat je de zaterdag daarop een ander meisje uit zou nodigen. Alleen, je kunt het toch betalen? En de week daarop geef ik weer een feestje en jij brengt weer een ander meisje mee. De enige meisjes die ik uh, ja? een, een beetje kende. Ja, wie? Zijn een tweeling. Ah, prima. Zijn ze een beetje gezellig? Ja. Hoe heten ze? Filomena en Agnese Aventino. En Wie van de twee vind je het aardigst? Mocht ze zijn alle twee uh, gelijk. <lacht> <lacht> Oké, okay. zaterdag ga jij naast Agnese zitten... en ik breng een vriend mee die bij Filomena zit. Nou, gewoon gezellig samen hapje eten. En de meisjes eens vertellen wat je allemaal zo doet. Goed idee. Ja, goed idee. Fantastisch. Je laat me niet zakken, hoor. Nee, denk al. Hallo, hier Stans. Gruus God, herr baron. Ach, de heer professor. Loop het in hem. Bodo, heb je zin om met me te lunchen? Schoon. Wanneer? Ben je aanstaande zaterdag vrij om half één? Ik maak mij vrij. Ik nodig je uit. Het is in de Scottish Tea Room. Heb je weer een plannetje? Mm -hmm. Ik zal er iets van vertellen. Je bent niet de eregast en je bent zelfs geen baron. De eregast is een jongen van 22 jaar. Hij heeft geen voeten. Wat zeg je nou? Ja, Toen hij klein was, is hij onder de trein gekomen... Hij leest Spinoza en de net als jij. Zeg, Bodo, als jij geen voeten had... zou je dan een beetje verlegen zijn in het bijzijn van meisjes? Ja, ik denk het wel, beetje. Nou, er zullen drie schattige meisjes bij zijn. Kleed je niet te mooi aan, herstams. En hij wordt ook niet geknepen, herstams. <laughs> God help ons. Doe bist een mootskerl. Wiedersehen,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 Elsje Scharjon, Eida Andrea, Edwin de Vries en Rijn Edzard. Techniek Teun Lammers, regie Marlies Cordia.